4 uur remonseree met het NMS-journaal. Een aantal familieleden van de onlangs geëxecuteerde oom... van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is ook om het leven gebracht meldt het Zuid-Koreaanse perspro Jon Hap op basis van anonieme bronnen. Volgens Jon Hap was het een bevel van de leider van Noord-Korea... dat onder andere twee zoons en de zus van Yang Jong-Tek werden geëxecuteerd. Yang werd eind vorig jaar ter dood veroordeeld voor samenzwering tegen de staat. en Meteen daarna werd hij doodgeschoten. Yang gold als mentor van Kim Jong-un die twee jaar geleden aan de macht kwam in Noord-Korea. Fractieleider Norbert Klein van 50PLUS wil zijn beleid... niet alleen toespitsen op de belangen van ouderen. Ik heb vier kinderen. Ik wil dat de toekomst voor hen er ook goed uitziet, zegt hij. Volgens Klein gaat het bij zijn partij niet meer alleen over pensioenen. Als je een jaar in de Kamer zit... merk je dat je hier met heel veel onderwerpen bezig moet houden. Studiefinanciering, natuurbehoud en het aardgas in Groningen. Dan gaat het niet langer om alleen voor 50 plussers op te komen. In de golf van Bengalen zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een scheepsongeluk. De kleine veerboot waarop ze zaten kapseisde. 13 opvarenden konden worden gered. Van de overlevenden zijn vier mensen er slecht aan toe. 10 opvarenden worden nog vermist. Reddingsploegen zoeken de omgeving van het wrak af. Het ongeluk gebeurde bij Port Blair op de Andamaan eilanden in de golf van Bengalen. Volgens de krant De Hindu waren veel van de opvarenden afkomstig uit de Zuid-Indiase deelstaat Tamil Nadu. De Nederlandse zaalhockeysters zijn voor het eerst in de geschiedenis Europees kampioen geworden. In Praag versloeg Oranje in de finale titelverdediger Duitsland met 3-0. De Nederlandse vrouwen stonden al zes keer eerder in de finale, maar verloren tot nu toe altijd van Duitsland. En dan het weer voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe... heeft het KNMI de waarschuwing voor extreem weer afgezwakt... naar een waarschuwing voor gevaarlijk weer. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen. In het noorden en oosten gaat die regen vanavond over in sneeuw en natte sneeuw. De komende dagen af en toe zon, maar ook winterse buien. Dit was het NOS Journaal.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 albert hij nou echt niets beters, verzinnen? Nog eventjes en dan zak ik zelf ook door mijn pootjes. Hamster! Ha, ja! ja, nu wil ik het zat. We nemen gewoon omslag. Ja, gaan we lekker bij Wakker Dier werken? Hamsters laten de plofkip liever lopen. Jij ook? Kijk op wakkerdier.nl. 876543. Ja, ook de BMW 320D Sedan krijgt nu standaard deze achttrapsautomaat en heeft slechts 20% bijtelling.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 Welkom terug snel naar de Adelaarshorst. Bas Ticheler. Het is 1-0 geworden voor Ajax. En de goal is op naam gekomen van Schöne, een invaller. Een vrije schop, 25 meter voor het doel. Schöne legt aan, schiet de bal in de muur. Komt vervolgens terug en dan haalt hij uit met zijn linker de bal langs de muur in het doel. En zo weliswaar uit een doodspelmoment, hoor je er dan tegenwoordig bij te zeggen... is Ajax toch op een 1-0 voorsprong gekomen in Deventer tegen Go-Ahead. We wisten al dat Lars van der Haar de wereldbeker zo meteen in ontvangst mag nemen in Frankrijk in Nomme. Maar wie won de wedstrijd daar? Gio? Nou, het was nog een spannende finale. Een spannende sprint tussen Tom Meuse en Francis Morin. Ik ben mijn geld kwijt, want dat had ik gezet op Morin. Hij werd op de streep werd hij geklopt door Tom Meusse die nog net even een betere sprinter uitperste. Hij won opnieuw een wereldbeker. Won ooit de wereldbeker in Kalmthout en wint hier de laatste wedstrijd van dit seizoen. De laatste wereldbekerwedstrijd in Nommet. Tom Meusse dus, 25 jaar oud uit Essen. Geweldige veldrijder, geweldige techniek ook. Maar ja, het komt er niet altijd uit. Had ook af en toe wel wat moeite dit seizoen, maar uiteindelijk komt het allemaal goed in die laatste wereldbekerwedstrijd. En hij is dus de winnaar van de wedstrijd voor Moret en Walsleben. Van der Haar Knap solo op de vierde plek. Hij is nog weggereden bij Kevin Pauls, Weggereden ook bij Radomir Simonek. Want Simonek wordt vijfde, Pauls wordt zesde. Maar Van der Haar vierde op één minuut en twee seconden van de winnaar van Tom Meussen. En Van der Haar die mag zometeen het podium op. Mag hij opnieuw een trui, een leiderstrui van de wereldbeker aantrekken. Maar nu hoeft hij hem ook nooit meer af te geven. Hij weet dat hij de wereldbeker 2013-2014 heeft gewonnen. Don't look down. Cause I'm on top of the world. Hey. Imagine Dragons, ze komen uit Las Vegas. Dat was on top of the world. Doet go het wat terug of bouwt Ajax de voorsprong uit, Bas? Uh, voorlopig lijkt het meer op dat laatste, want de 2-0 is dichterbij geweest dan de gelijkmaker. De 1-0, nog maar even in herinnering, was van Schöne. vrije schop in de muur met rechts hardbal Bal komt terugstuiter op 25 meter van het doel. En met links schiet hij vervolgens uh, snoeihard langs de muur in het doel. Terwijl er nu een uh, wissel is aan de kant van Go Ahead. Zoals u hoort, daar gaat overgoor naar de kant en komt Amey voor in het elftal. Dat is een uh, grote, sterke jongen, eigenlijk een verdediger. Maar die gaat zich nu als een soort stormram in de, de punt van de aanval melden naast Marnix Kolder. Nou kan je wat dat betreft je lol op als verdediger van Ajax, want er staan nu echt twee beren. We dus zien die maar eens weg te houden daar. Als Go Ahead erin slaagt om met ballen al in de buurt van het doel van Ajax te komen en... ...voorzetten te gaan geven, dan wordt het nog spannend. Maar voorlopig, zoals ik zei, is het 2-0 dichterbij geweest dan de gelijkmaker. Bojan zo even met een uh, knappe bal. Eigenlijk uit het draai op de lat geschoten. Van een meter of tien af. Na een aanval die eigenlijk via de linkerkant gestalte kreeg en weer terugkwam. Nu loopt Klaassen door. Die krijgt de bal met een klein gelukje mee. Daarmee is de verdediger van Go-ahead gezien. Maar dat loopt maar net goed af. Schenk heeft geen, of Vriens heeft geen idee meer wat er gebeurt. Maar de bal komt uiteindelijk toch in de handen van de room terecht. Die snel uittrapt in de hoop daar dus maar een van die twee aanvallers. Schuine streep, gelegenheidsaanvallers te bereiken. Maar Kolder en Ameer voorkomen er allebei niet aan te pas. En dan nog een moment om te onderstrepen dat het 2-0 dichterbij was dan de 1-1. Was vlak na de openingstreffen van Scheune, De enige dus van deze middag tot nu toe. Kan de bal voor de voeten van blind vanaf een meter of 35. Een werkelijk fenomenale uithaal. Bal op weg naar de kruising. Maar blijkbaar bedacht hij zich op het allerlaatste moment. Want hij vloot er een decimetertje naast. Nu Antonia. Weg aan de linkerkant. Dit is wat Go Ahead wil. De bal voor het doel. Weggekopt door Veldman. Dan laat Go Ahead de bal over de zijlijn lopen. In de hoop dan dat ook zeg maar, andere verdedigers zich nog mogen melden. In dat strafhofgebied. Je hebt in ieder geval wat meer tijd. Ayers kan wisselen ook. Dan gaat Christian Palsen nog in het uh, elftal komen. En die komt dan voor Serrero. Dat is een uh, defensieve wissel. Wat natuurlijk wel logisch is ook. Zeker gezien het feit dat je geconfronteerd wordt nu met wat extra kopkracht. En dan heb je, dat begrijpt u als u Serrero kent... niet zo gek veel aan de Zuid-Afrikaan. Twee turven hoog. En dus komt Paulsen wat robuuster en groter voor hem in het elftal... om de overwinning over de streep te trekken. Gaat dat lukken? Dat antwoord kunnen we geven over vijf minuten plus extra tijd. Dus laten we zeggen een minuut of acht. Voorlopig staat Ajax in Deventer op 1-0. Kunnen we in de tussentijd even naar de paarden van Jumping Amsterdam. Drie waren er al voor de barrage. Ed, heb je er paarden bij gekregen? Nou, dat is behoorlijk aangegroeid. En wel allereerst met Jos Lansink. Volgens mij is hij drievoudig winnaar hier al geweest van de grote prijs. En op jacht naar het prijzengeld 75.000 euro totaal. Waarvan meen ik 28.000 voor de winnaar hier vanmiddag. En Jos Lansink deed dat met de 10 jaar en soort de Eutrange plaatsen. Die zich in een mooie rit als steilruiter. Net als Albert Voorn in de tweede rit. Maar die had een tijdfout en plaatst zich dus niet. Maar wel Jos Lansink voor die barrage. En dat gold ook voor zijn landgenoten. Want hij rijdt voor België. Alweer langere tijd, Jos. Voor Gudrun Pathet, Amazone, met de Seacoast Verli... En eh, hij heeft ongetwijfeld ook genoten. Want toen was hij alweer van een paard van de rit van een andere stijlruiter. Onze Jeroen Dubbeldam, inmiddels 40 jaar. Die moest afscheid nemen van het paard Oetasha, van het springpaardenfonds Nederland. Dat is verkocht naar eh, een van de Arabische staten. Maar heeft daarvoor in de plaats gekregen op stal het paard Zenit Nederlands gefokt. 10 jaar geruin. En daarmee reed hij een prachtig foutloze rit binnen de tijd. En hetzelfde geldt voor Catharina Offol met eh, Be Ons Z. Amazone oorspronkelijk voor de Duitse Bondsrepubliek gereden en uh, later in het team genomen voor de Oekraïne en vorig jaar deelgenomen met niet al te veel succes dat team, aan de, of twee jaar geleden alweer aan de Olympische Spelen. En dan uh, pratend over uh, Groot-Brittannië, waar die Spelen plaatsvonden, kijken we natuurlijk naar John Whittaker. Zijn zoon had zich uh, al geplaatst voor de barrage en uh, op diezelfde manier met katachtige bewegingen van het paard Argento in zijn geval, heeft hij zich als achtste geplaatst voor de barrage. We gaan weer schakelen naar de Adelaarshorstpas. Go Ahead op jacht naar een gelijkmaker. 87 minuten onderweg. Schöne de enige die op het scorebord staat. Als invaller gekomen en een vrije schop in tweeën binnengeschoten. Kwartier voor tijd. Het offensief van Go Ahead heeft nog niet veel om het lijf. De tegenstoten van Ajax des te meer. Zo even leek Ajax op weg in een counter naar de 2-0. Na balverlies van Go Ahead. En slordig uitverdedigen nadat ze de bal even terug hadden gekregen zelfs nog. Maar Fischer speelde het wel heel slordig uit. Die wilde de bal uiteindelijk na 2, 3, 4, 5 vooracties wel meegeven aan Bojan. Die totaal vrij zou zijn opgedoken voor Rome. Maar hij trapte de bal op de hak van een van zijn tegenstanders. Zo is Go Ahead nog altijd in leven. Kan het nog? En komt Go Ahead nu via de rechterkant van het veld? Een voorzet natuurlijk zo snel mogelijk. En dan komt die bal bij Kolder, bij Amen Voor en al die andere lange jongens terecht. Lamboy in dit geval. Maar die krijgt de bal niet onder controle. Ook Lamboy invallen. Maar het publiek maakt nog maar eens wat extra lawaai. Alsof het wil onderstrepen dat het echt nog niet gespeeld is. Op de Adelaashorst Weer een bal. Zeilt het strafschopgebied van Ajax binnen. Maar even snel verdwijnt die bal daar ook weer uit. Om dan te eindigen. Bijna aan de voeten van de grensrechter. Daar gaat hij aan de linkerkant over de zijlijn. En mag Ajax, als blijkt dat Go Ahead die bal het laatst geraakt heeft. Een ingooi gaan nemen. En Boylissen gaat dat doen. Booy is er maar eens bij gaan staan. De handen in de zakken. Voelt dat er nog wel wat mogelijk is. Maar dat het dan ook echt moet meezitten. De boer is er ook nog niet gerust op dat het hier allemaal goed gaat aflopen. Het zou toch een weekend zijn voor Ajax. Waar de concurrentie punten verspeelt. Of niet in actie komt. Dus dat is nog af te wachten. En dan moet je zelf wel winnen. Misverstand bij Go -ahead in de opbouw. Waar rechtsbuiten Houtkoop eigenlijk blijft staan. Die is er ook wel eens linksbuiten. Maar nu staat hij aan de rechterkant. En dan krijgt hij een paasje van Schenk. Of van Vriend moet ik zeggen. Waar hij zich op verkijkt. Ajax neemt over kortstondig. Leid balverlies. Friens trapt die bal zo snel mogelijk naar voren. Dan kan Amee voor de bal overnemen. Nogmaals, dat is een verdediger, maar die is nu gelegenheidsaanvaller. Want groot en lang en sterk. En dat helpt nogal in de slotfase en je hoopt. Met ballen al uit te komen in het strafgebied van je tegenstander. Dat zou dan nu moeten gebeuren als er een verre ingooi komt. Die wordt doorgekopt door Amir voor het strafgebied in. Dan moet Friends de bal onder controle krijgen. Dat lukt niet op de rand van het Amsterdamse strafschopgebied. Bij Ajax is van uitverdedigen geen sprake meer. Of je zou eronder moeten verstaan dat je ogen dicht doen en de bal zo hard mogelijk op de helft van de tegenstander trappen. uitverdedig is. Dan lukt het hartstikke goed. Want dat is eigenlijk het enige wat Ajax nog doet. Nu ligt de bal wel aan de voeten van Klaassen. Bedient die, tenminste dat zal de gedachte zijn geweest, Bojan. Maar bepaald niet op maat met een lange trap die over Bojan heen zelt, Die nog werd bewaakt door Job van der Linden bovendien. En dan kan Go Ahead weer komen. Friends, een bal hoog naar voren. Natuurlijk, dat is wat Go Ahead nu doet. De bal ploft voor de voet aan de linkerkant nu van Houtkoop. Die geeft een voorzet. Bal lijkt me wat ver. Die bal is veel te ver. Die bal dwarrelt, nou. die bal dwarrelt nog bijna gevaarlijk in de buurt van het doel van Sillessen. We hebben natuurlijk al eerder een uh, mislukte voorzet gezien die op de paal belandde. Ditmaal loopt dat uh, goed af. Antonia, die weet dat ook nog, die gaat nu naar de kant. Dat is de laatste wissel aan de kant van Go Ahead. Daar komt Omer Kavak, een extra aanvaller. Nog maar een extra aanvaller, hoewel extra Antonia is dat natuurlijk ook in het elftal. Vers bloed in die zin. Die gaat aan de rechterkant spelen. Kavak. En die moet dan maar eens kijken of hij het daar Boilers nog lastig kan maken. Voorlopig neemt Sillissen de tijd met het nemen van de doeltrap. De klok zegt dat we nu op 90 minuten zitten. Dat betekent dat de blikken zich richten op de vierde official. Terwijl Ajax aanvalt en met Bojan hoopt in de buurt van de doel uit te komen. Dat lukt niet. Omdat hij er werkelijk met een puntgave sliding door Van der Linden van Af wordt gezet op de punt van het strafschopgebied. De vierde official heeft gesproken. En heeft gezegd dat we nog vier minuten voetballen in deze wedstrijd. En dat Ajax dus nog zo lang stand zal moeten houden. In dit duel met Go Ahead Eagles. Ajax staat met 1-0 voor voor de duidelijkheid. Schöder maakte de goal. Ajax hoopt op een counter nu met Blind die uh, langs zijn tegenstander loopt. Dat is notabene Kolder. Die dan een uh, overtredingje maakt. Of is dat Overgoor geweest? Nee, is Overgoor geweest die een overtredingje maakt. Die krijgt dan nog een gele kaart voor rood. Die haalt zoals dat heet. De potentiële gevaarlijke aanval van Ajax eruit. Dat doet hij toch hoogte van de middenlijn. Maar dat doet hij wel zo opzichtig door de bal die eigenlijk al aan hem voorbij was. Te laten gaan voor wat hij is. De tegenstander nog even een zet naar de zijkant mee te geven. De vrij schop verspeelt Ajax vrij snel. Zeker als zander de bal werkelijk zonder dat er enige druk op hem wordt uitgeoefend. Zomaar met een krul de tribune injaagt. Onbegrijpelijk merkwaardige bal van de toch ervaren Finse verdediger. Zou Ajax dan een beetje in de, de schrik zitten. Zou eigenlijk een beetje bang geworden zijn. Dat gevoel krijg ik eerlijk gezegd helemaal niet zo. Bojan nu weggestuurd aan de linkerkant van het veld. Die moet zich langs uh, zijn tegenstander wurmen. Dat lukt. Komt helemaal aan de zijkant uit. Dan is de tegenstander in kwestie Friens niet te beroerd om met een soort tackle nog een keer het uh, Bojan lastig te maken. Dat zet de Spanjaard wel van de bal. Maar als die bal over de achterlijn is gegaan, dan blijkt dat Friens die bal zelf het laatst geraakt heeft. En dat er hem... Hoekschop voor Ajax gaat volgen. Nou is dat één. Want heel gevaarlijk zal Ajax er niet meer over mee worden. Want Ajax is bereid om één speler in het strafschopgebied te zetten. Dat is Fischer. En voor de vorm, en dat begrijp ik eerlijk gezegd niet, heeft Ahead besloten dat ze nu toch vijf mensen in dat strafstopgebied erbij zetten. Dat lijkt me wat overdreven. De Hoekschop is inmiddels kort genomen zodat het alle hens van Dekkers aan de zijkant. Waar eigenlijk met een korte combinatie nu met Bojan en Schöne probeert om de bal zo lang mogelijk in bezit te houden. Dat lukt totaal niet. Want die bal verdwijnt ogenblikkelijk weer over de zijlijn. Zodat Go Ahead met een ingooi mag overnemen. En halverwege de eigen helft nu haast krijgt. Dan is men boos op Blind die de bal, zoals dat nou eenmaal gaat, nog even per ongeluk tussen aanhalingstekens aan de voet meeneemt. Zodat de ingooi niet snel genomen kan worden. Ja. Maar Go Ahead heeft de bal dan eindelijk genomen. Van de Linden met een paas naar voren. Het is uh, chaos troef. Dan... Uh, Gaat de tweede lucht in van wie Amevoorde maar weer eens één is. Of nee, dat is niet Amevoorde, dat is Kavak, de nieuwe man. Die wil het komt wel aangaan met Boilersen Maar ze zeiden denk ik allebei onder de bal door. Die rolt over de achterlijn. ze mag een doeltrap gaan nemen. Frank de Boer komt bij de Field official. Zo lijkt het nog maar eens vragen of hij een aardig horloge heeft. Of dat hij misschien even op het horloge van Frank de Boer wil kijken. Want het was vier minuten. Daar is nog wel wat van over overigens. Terwijl nu de scheidsrechter Wiedemeyer aangeeft aan boze spelers van Go Ahead. Die vinden dat Sillens wel heel veel tijd neemt. Dat hij de tijd even goed gaat bijtrekken. En nu komt Sillen zelfs zijn doel en zijn strafschopgebied uitgelopen. Omdat hij denk ik bekogeld wordt. Door dingen vanaf de tribune, daar staan nu ook wel, zonder dat het nou heel hectisch wordt hoor, maar daar staan nu ook vier, vijf, zes officials van Go Ahead te kijken naar wat er gebeurt. Dus die moeten hebben gezien wie daar dingen op het veld hebben gegooid. Nou is dat één, of je ze vervolgens durft aan te spreken en te zeggen, we gaan jullie even aan een eh, kruisverhoor onderwerpen in afloop van deze wedstrijd. Het is dan altijd maar vraag twee. Hoe dan ook, wie de Meijer heeft gezegd, joh het valt allemaal wel mee, dus zet je er even overheen. Het bekogelen is opgehouden. Hij is teruggelopen en hij is dus uh, Sillissen naar zijn doelgebied om de doeltrap alsnog te nemen. Dat haalt de vaart en de tempo en de cadans er wel weer wat uit bij Go Ahead. Uiteraard, maar zo gaat dat in slotfases van duels waarbij de marsje maar één is. En de thuisploeg op jacht gaat naar een gelijkmaker. Een diepe bal. Maar weer een diepe bal. Ajax verdedigt een 1-0 voorsprong die op de borden is gekomen via Schöne. Kan nu uitbreken via Fischer. Komt hier de genadeklap. Fischer en Bojan voor het doel. Fischer schiet zelf omdat Bojan eigenlijk een beetje in de dekking blijft lopen. Niet echt aanspeelbaar is. En dan besluit Fischer ten einde raad. Maar uh, om zelf het doel van Rome onder vuur te nemen. Maar uh, de bal gaat naast. Rome heeft de doeltrap inmiddels al genomen. Bereikt geen mensen voor in. De bal is gewoon te kort Komt op voor het hoofd van Klaassen. Klaassen kopt. Bojan krijgt de bal wel mee. Maar staat buiten spel. Daar geen twijfel over. Dat hoorden we zelfs hier op de tribune van dichtbij mensen die hey, hey, hey, schreeuwden voor het geval de grensrechter het niet zou hebben gezien. Dan had Wiedemeyer op basis van dat signaal alsnog kunnen fluiten. Room gaat nu die vrije schop nemen, halverwege zijn eigen helft. Deze bal komt in de richting van het Paal Paalse komt weg, houdt Ajax stand of komt Go Ahead nog langs zij. Appel voor een hoog been, niet gehonoreerd door Wiedemeyer. Go Ahead, houdt balbezit, Kavak vanaf de rechterkant van het veld. Een voorzet tegen de rug op van Boylissen en dan is het klaar. Dat betekent dat Go Ahead voor de tweede keer dit seizoen thuis verliest. Pas voor de tweede keer. Maar belangrijker, Ajax na de misstap van Vitesse vindt wel. Schöne is de matchwinner. En dat is een belangrijke goal. Want Ajax, dat was het al, maar nu ook echt met een voorsprongetje. Lijst aanvoeren. 0 voor Go Ahead, 1 voor Ajax. Ja, en die misstap van Vitesse, dat was een 1-1 gelijkspel. Eerder vanmiddag tegen NEC nog wel. Kambu tegen Herenveen eindigde in 3-1. En Groningen FC Twente werd afgelast vanwege te slecht veld door sneeuwval. Go Ahead Eagles tegen Ajax dus voor juist 0-1. betekent dat Ajax nu 43 punten heeft uit 20 gespeeld. Twee punten voorsprong op Vitesse. En zes op FC Twente. Maar dat heeft dus nog die wedstrijd... Van van vanmiddag te goed. Goa Eagles blijft staan op de 12e plaats, Het heeft 23 punten. Miles in Budapest my, my hidden treasure chest. Golden grand piano my beautiful kiss to you. Oh you, oh By achieved it may be hard for you to stop and believe. But for you, ooh, you, I I'd give it all. Over you, who you, I'd give it all. Give me one good reason why I should never make a change. My many artifacts, the list goes on If you just say the words out, I'll hop and run over oh, to, oh, to you, ooh, ooh, I devido Or to you, ooh, ooh, I devido Give me one good reason why I should never make a change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 Dit is de kerstverse single van George Ezra, Budapest. Sparta tegen Volendam is afgelopen, het bleef daar één Ed van de Bent, het was al een mooie lijst voor de barrage... met Nederlanders en grote namen. Wat is er nog bijgekomen? Ja, één, één Nederlander van de, op dat moment in de barrage. Maar we hebben een blokje gehad van zes Nederlanders. En hebben zich drie uit uh, weten te plaatsen voor de barrage. Allereerst wout Jan van der Schans. 1988 was hij nadat hij een uh, mooie carrière had gehad als uh, eventingruiter. Toen heette dat nog military. Was hij deelnemer aan de Spelen van Seoul, Net als Jos Lansink. Uh, hij deed dat toen met uh, Treffer. En je ziet het, de oudjes doen het vanmiddag goed. Want deze 52-jarige wout, van, uh, wout van der Schans met zijn paard Cape Town... heeft hij zich geplaatst voor de barrage... En hetzelfde geldt voor Gert-Jan Brugink met de primeval déjà vu. Een uh, mooie rit. Dat belooft wat voor de barrage. Want het was ook een snelle rit. En we weten van hem dat hij ervoor uh, gaat in die barrage. En dat geldt ook voor Leopold van Asten. Ziet er altijd wat uh, rustig uit. Komt natuurlijk ook doordat hij uh, als leermeester heeft uh, Henk Nooren. Ook zo'n stijlrijter bij uh, uitstek uit het verleden. Daar wordt hij door gecoacht. En de 37-jarige Leopold van Asten heeft zich met de uh, VDL groep Zidaan. Nederlands gefokt paard. En uh, Ruin uh, heeft hij zich geplaatst. Voor de barage. Totaal dus 11 nu, waarvan 4 Nederlanders. Dit is NOS Langs de Lijn met sport en muziek. Drive off laughing in the Zolang lang, Fischer Zee. Dit is Radio 1. Het is half vijf, Mark Visser. In de golf van Begalen zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een scheepsongeluk. Een kleine veerboot waarop ze zaten kapseizde. 13 omvarenden konden worden gered... en van de overlevenden zijn vier mensen er slecht aan toe. Aantal familieleden van de onlangs geëxecuteerde oom van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is ook om het leven gebracht. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Jong-hap op basis van een anonieme bron. Volgens Jong-hap was het een bevel van de leider van Noord-Korea dat onder andere de twee zoons en de zus van Yang Song-tak geëxecuteerd moesten worden. Yang werd eind vorig jaar te veroordeeld voor samenzwering tegen de staat. En een brand in een historisch Chinees dorp heeft meer dan 100 huizen verwoest. De brand in Baoyingdong in het zuidwesten van China brak afgelopen nacht uit. De 300 jaar oude Baoyingdong staat bekend om zijn houten huizen... in de traditionele stijl van de etnische Dong -minderheid. En er wonen zo'n 2000 mensen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Voor het weer is hier Marco Voelff. Met uh, nog steeds de winter in het noordoosten van het land. Die zit daar stevig in het zadel. Het is koud. Er valt af en toe wat winterse neerslag. Het kan glad zijn. En er komt weer nieuwe neerslag aan. Op veel plaatsen in het land is dat regen. Maar wederom in het noordoosten. En dan denken we aan het oosten van Friesland, Groningen, Drenthe. En misschien het oosten van Over Overijssel. Uh, daar valt gewoon weer nieuwe sneeuw vanavond. In de loop van de nacht wordt het langzaam droger. Lopen de temperaturen in het noordoosten iets op. Maar ze blijven waarschijnlijk net onder het vriespunt. Dus de kans op gladheid blijft daar tot en met morgenochtend. In de rest ...van het land, temperaturen net boven nul... ...en nog een enkele bui in het zuidwesten van het land. Morgen overdag meer buien kunnen een winters karakter hebben... ...maxima tussen twee graden in Groningen en zes in Zeeland. En eh, ook dinsdag verandert er nog niet zo heel veel. Vanaf woensdag krijgen we twee of drie dagen echt winterweer. Het is dan meest droog en op de meeste plaatsen in het land vriest het. Radio 1, NOS langs de lijn. We gaan even terugblikken. Eerder vanmiddag werd gespeeld Vitesse-NEC. En na een ruststand van 1-0 werd dat 1-1. Doelpunten werden gemaakt door Mori en voor NEC Higden. Vitesse verspeelt twee punten tegen NEC. Arno Vermeulen analyseert de wedstrijd met Vitesse-trainer Peter Bos. Wat gaat er niet in deze wedstrijd zoals jij het zou willen hebben bij Vitesse? Ik vond dat we niet goed de druk bij hun erop kregen. Maar dat we vooral niet onder hun druk goed uitwisten te voetballen. En daardoor veel te weinig kansen wisten te creëren aan het begin van de wedstrijd. Mogelijkheden liggen er vaak wel, maar dat hebben we niet goed gedaan. Ik neem aan dat het ook een verkapt compliment is voor de tegenstander. Oh nee, maar ik zei net, ik vind dat, dat de NSC het uitstekend gedaan heeft. En daarom ook een terecht punt verdiend hebben. Mist jij vandaag in de spelers met, nou ja, zeg maar echt de vorm. Uh, Piazon wissel je ook. Uh, Havernaag kwam terug na een paar weken schorsing. Nou, maar ik vind dat je niet alleen kan praten over de jongens in de voorhoede. Ik vond dat we uh, als team totaal niet goed, uh, goed in de wedstrijd zaten. Er waren veel meer jongens die niet hun normale niveau haalden. En dat, uh, dat begint al van achteruit. Dan moet je je middenvelders zien te bereiken. En dat zit er natuurlijk niet alleen maar voorop. Op het moment dat dat goed loopt van achteruit is het voor die aanvallers ook makkelijker. NSC speelt inderdaad behoorlijk agressief. Ze krijgen wat kansen in het begin uit de counter. Maar in die slotfase is het voor beide partijen zoiets van... Wat ik zag ja, op een gegeven moment dan lach ook staan aan die zijkant. Van, nou, ik weet het niet meer, ik ga maar kijken. Want beide teams konden winnen in die slotfase. Ja, na die 1-1 kreeg NSC uitstekende kansen. Maar die hebben wij daarna ook nog weer gehad. Dus het komt wat dat betreft beide kanten op. Het lijkt dan duur puntverlies, twee punten. Want op voorhand misschien denk je van ja, NSC moet kunnen. Maar alles bij elkaar is het inderdaad dan eigenlijk een normale uitslag. Nee, als je vandaag naar de wedstrijd gekeken hebt, is het normaal een terechte uitslag. Ja. Maar goed, ik vind dat wij hier thuis van NRC moeten winnen. Dus in die zin ben ik wel teleurgesteld. zegt ook weer iets over de competitie, hè? NRC 18e, maar gewoon elftal wat gewoon prima kan voetballen. Nee, maar goed, dat heb ik ook voor de wedstrijd al gezegd. Dat, dit, uh, dat die jongens gewoon hoger uh, horen te staan met dit materiaal. Dus dat zal ook nog wel gaan gebeuren, verwacht ik. Je hebt een ontzettende concurrentiestrijd binnen jouw selectie. Met de spelers die erbij gekomen zijn. Die zijn van een niveau waarvan je denkt, van ja, die kunnen ook uh, beginnen. Hoe ga je daar de komende weken mee om? Heel simpel. Ze moeten mij maar laten zien dat ze moeten spelen. En uh, als ze mij dat laten zien dan gaan ze spelen. En anders niet. Dat zei Peter Bos van Vitesse. Dat dus twee punten verspeelde in de strijd boven in de eredivisie. Jumping Amsterdam. Et 45 mensen stonden op de rol. Hoeveel komen er nog? Nou de laatste is net gefinis. En we dachten dat wordt net als de allereerste start. Dat was een ieder Alex Duffy met uh, Living the Dream. Die uh, als lange tijd als enige uh, foutloos was. Dachten we die uh, 18-jarige... Bertram Allen met Roman of Nederlands gefokpaard paard, gaat ook foutloos. Maar net op de laatste sprong maakt hij een foutje. En dat betekent dus vier strafpunten. Maar we hadden kort daarvoor hadden we nog uh, wel een wat voortuinlijke rit. Er werd veel getoucheerd, veel aangeraakt door Bart Bles met zijn paard. Lord Sandro. En dat betekent dat de vijfde Nederlander zich heeft geplaatst voor de barrage daarmee. En het totaal aantal deelnemers in die barrage is 13, Een beetje veel, want normaal is het ook. Er is de prijzenschaal, zou je kunnen zetten. De verdeling van de prijs opgebaseerd 1 op 4. Dus uh, ietsje meer dan, uh, dan het gemiddelde met 45 starts. Maar nog een compliment voor Louis Konings. Want uh, ja, je zou kunnen zeggen, uh, er zijn geen gekke dingen gebeurd. Of schoon er ook wat wat mindere combinaties in het veld waren. Het was een uh, mooi spel voor het en ongetwijfeld heeft hij voor de barrage wat over een verkort parcours gaat ook weer het een en ander in petto. De lijnen die getekend zijn voor de barrage die waarvoor nu hindernissen uitgenomen worden om dus ook makkelijker naar die hindernissen te kunnen toerijden. Die geven in ieder geval op twee plekken hele korte wendingen dus het zit niet zozeer in lange galopstukken maar in wat verraderlijke wendingen zo driekwart cirkels zou je kunnen zeggen die gemaakt moeten worden op twee plaatsen op de linkerhand dus naar links gereden en we zullen zien of de vijf Nederlanders of de die zich hoog in het klassement kunnen rijden. Er zit uh, natuurlijk ook nog een aantal oud-winnaars bij. Waaronder uh, ga Jos Lansink die hier drie, jaar, of, uh, drie keer deze grote prijs won. En dat was volgens mij één keer voor Nederland en uh, twee keer al voor België. Maar goed, we hebben vijf troeven uit eigen land. Dus uh, wie weet zit daar uh, wat bij. En dat zal denk ik over zo'n minuutje of acht gaan beginnen.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 Is ze is fotomodel, mm -hmm. maar daar zie je niks van op de radio. En voorlopig is ze ook eendagsvlieg als zangeres Alicia Dixon. The boy does nothing. Eerder vanmiddag werd de Friese derby gespeeld. Cambuur Heerenveen na een ruststand van 2-0 werd 3-1. 1-0 werd het door Manu, 2-0 door ook Betje, 3-0 door Koki en 3-1 door Finn Bogerson. Een belangrijke overwinning voor Cambuur En niet alleen vanwege de drie punten. Jeroen Gruter praat na met Dwight Lodeweges. Dwight, is het meer dan drie punten? Een whole bunch more, hartstikke veel meer dan dat. Ja, het is prestige, het is uh, voor de mensen hier wel zo ontiegelijk belangrijk. Zeker nadat we daar met 2-1 hebben verloren, dat we thuis winnen van, uh, van Heerenveen. Dus het is geweldig voor uh, Leeuwarden en omgeving. Het ja, was ook te zien aan de manier waarop jullie de wedstrijd begonnen. Ja, ik vind gewoon dat we de hele wedstrijd eigenlijk goed hebben gespeeld, gedisciplineerd hebben gespeeld, volwassen eigenlijk hebben gespeeld. En uh, Zeker in de eerste helft hebben we goed gespeeld ook. Ja. Ja. Wanneer had je het gevoel van dit gaat helemaal goed komen? Zo snel al? Of had je daar langere tijd voor nodig? Twee minuten in blessuretijd. Want toen dacht ik, nou met 3-1 voor, dat gaat niet meer weg. Maar daarvoor, het gevoel heb ik nooit. Ik heb dat nooit. Ik vond wel, als je dan keek, dat we goed controle hadden. Dat we hun sterkte weg konden halen. Hè. De counter met Finn Bogusen en de lopende mensen daar. Dat doen ze heel snel, heel veel snelheid. Maar hun zwakte hebben we ook blootgelegd, vind ik. Hè. Met, ja, nou... Allerlei dingen, met de ruimtes, met achter de verdediging. En, uh, dat hebben we, kijk de eerste goal ook. Nou, dus ik vind dat we dat gewoon uh, goed uitgevoerd hebben. Je hebt er een nieuwe speler bij gekregen. Ook Betje meteen man van de wedstrijd met een goal en twee assists. Wat een ongelooflijk juweel. Had hij een tweede assist ook hoor, dat werkt maar. Ja, ik vond dat die eerste goal was gewoon bewust verlengen. En die, en die tweede kop, die geweldig binnen. Maar ook gewoon aan de bal was hij, uh, was hij heel kalm en rustig. En maakte hij maakte gewoon hele goede beslissingen. En dat is... Uh, Kijk, als wij snelheid op de vleugels hebben met Manu en met Jody, en je, hebt, uh, je, hebt, je, hebt, je hebt voetballend vermogen op het middenveld, en je hebt dan is het heel belangrijk dat je daarvoor in iemand hebt die de goede keuzes maakt, die een bal vasthoudt, die hem af kan leggen, die hem direct kan spelen, die ook achter de verdediging kan komen. Dus dat is uh, voor ons een mooie aanwinst. Jullie zijn nu 2014 begonnen met twee overwinningen op rij. En... Ja, de rest om je heen bindt natuurlijk ook wel steeds. Maar dit geeft je natuurlijk wel heel veel vertrouwen in de rest die aan de wedstrijd Daarom, ik gaan niet naar anderen kijken. En uh, kijk als, uh, ik vind het knap wat Aarde doet tegen Feyenoord. Maar op het moment dat je die uitslag hoort, dan denk je van nou, dat, dat is jammer. Voor hun niet natuurlijk. Maar daar hebben we niks mee van doen. We moeten, wij moeten het zelf doen. En, en, en, en zo, zo benaderen we het ook. Nu ben jij iemand die heel veel hebt meegemaakt uh, in je loopbaan als speler en ook als trainer. Een wedstrijd als vandaag, waar plaats je die? De tweede goal, ja. Nou, die zit heel hoog, ja. Ik weet nog wel dat we met PSV een aantal jaren geleden... voor het laatst kampioen werden met Stef Gozen daar in, in Arnhem. Dat was ook een geweldig iets, hè. Maar dit is ook dit mooi. Is ook... Het is gewoon een wedstrijd op zich. En ik hoorde vooraf allerlei mensen al roepen... half in het Fries, maar ik kan het niet nadoen. Maar zeiden, nou, wat je de rest van het seizoen doet... dat scheelt me helemaal niks. Zo, als je deze maar wint hè, zo. En dan op ja, z'n vries. dan. Dus dan denk ik van, ja, dat, dat leeft toch wel heel erg hier. Dus die zit uh, in de bovenste categorie. Achtervolgd door die ene grote hit Kelly. Een half uurtje geleden eindigde Goa Eagles Ajax naar Rusland van 0-0. Uh, won Ajax met 1-0 door een doelpunt van Scheunen. Een hele krappe overwinning van Ajax in Deventer. Jeroen Elsoff praat na met trainer Frank de Boer. Is er toch sprake van enige opluchting? Ja, natuurlijk. Als je zo lang uh, ja, op die 1-0 zit te wachten voor ons. En natuurlijk kan hij ook eens een keer uh, als hij ongelukkig valt uh, aan de andere kant vallen. Ja, dan is er toch uh, sprake van opluchtingen. Ja, vaak uh, voeren we gesprekken als Ajax meer balbezit heeft en krap wint. Is dat dan de verdiensten uh, van de tegenstander? Of neem je je ploeg zelf kwalijk dat jullie dan in ieder geval in de tweede helft uh, niet zoveel creëren? Ja, nou, in ieder geval de eerste helft moet je al op 3-0. Uh, of in ieder geval 3-0, in ieder geval op 2-0 misschien wel komen. Het na twintig minuten dan is het misschien een wedstrijd gespeeld. En nu weet je dat het lastig kan worden. En de ruimtes werden ook steeds kleiner. Zij werden vermoeid, vermoeid volgens mij. En ja, zij gingen steeds meer inzakken. Ja, dan is het gewoon ook heel lastig om doorheen te komen. Nou, dit is volgens mij het smalste en kleinste veld van Nederland. Dus dan is het nog, nog enger allemaal. Ja, dan moet hij net een paar keer goed vallen. En, uh, we hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we wel uiteindelijk misschien wel acht kansen hebben gehad of negen kansen. En uiteindelijk is het maar 1-0 uh, gebleven. En hetzelfde spel je hier gelijk of verlies je hem nog met, uh, met een beetje pech. Je zegt het zelf al, in de, in de eerste twintig minuten krijgen jullie eigenlijk behoorlijk grote kansen. En daarna zie ik irritatie bij jou over keuzes. Uh, waar zat het met het meest in? Nou ja, gewoon uh, proberen waar het uh, valt te halen. En ik vond het juist aan de linkerkant, uh, vooral de eerste helft, uh, het was te halen. Met steeds 2 tegen 1 uitspelen of 3 tegen 2. En uh, dat was ook de meest dreigende kant uh, van ons. En uh, dat moet je herkennen als team zijn. En daarom was ik uh, af en toe een beetje geïbuteerd. Een Dubbele wissel, um, die pakte uit zoals je wilde, in ieder geval met een doelpunt, maar ook met de bedoeling als creativiteit en meer proberen af te dwingen voor u. Ja, maar kijk, de, deze twee spelers die ik inbracht, dat zijn wel spelers die ook scorend vermogen hebben. Natuurlijk dat hebben ze al vaker bewezen. Nou, je, je zag op een gegeven moment, hè, wat je net, zei, ze, uh, net zelf al zei, de tweede helft was iets moeilijker in de beginfase. Nou, dan probeer je met twee andere spelers, probeer je dat uh, weer te doorbreken. Ja, Schöner zei zelf, uh, ik probeer een vrij trap altijd te plaatsen, maar als ik hem daarna voor mijn linker krijg, dan is het meestal op goed geluk, maar gewoon rammen. Ja, dat was een uh, verstandige keuze. <laughs> Zij Frank de Boer tegen Jeroen Elshoff. Jij omschreef eerder vanmiddag waarom Feyenoord nou net iets tekort komt voor de absolute top. Voor de strijd om de titel dus. Wat was dat ook alweer? Concentratie? Ja, concentratie. Dat heeft Ajax dus wel. Ja, dat, dat kun je echt zien. En ik weet niet of dat trainbaar is. Ik las gisteren. Een stuk met Frank de Boer, ik meen in het parool. En ja, wat hij benadrukte is gewoon dat spelers er aan moeten wennen... om drie wedstrijden per week te kunnen spelen. Um, alleen op die manier, in dat hoog tempo... Uh, weet je wat er van je wordt gevraagd als, uh, als prof. En uh, ja vandaag was het heel matig is, maar goed, ze halen hun professioneel uit. Ze raken niet in paniek, ze blijven het voetballen doen. Wat ik wel ontzettend jammer vind van Ajax is... En dat is eigenlijk al een paar jaar zo. Ze hebben niet een echte spits. Hè? Want Ziektorsson, ik schrok daar wel een beetje van. Dit zou eigenlijk de wedstrijd moeten zijn dat hij er één of twee maakt. Toch? Ja, Tegen nou hij kreeg de tegenstanders. al meteen. In de, in de eerste minuten kreeg hij een kans die hij recht in de handen van Room schoot. Ja, Ziektorsson is, is het net niet. Hij mist uh, de technische uh, skills om bij Ajax een topspits te zijn. En je moet je, je eens voorstellen dat dit hartstikke aardige, misschien wel goede. Ajax een getopspits had. Nou, dan, dan zouden ze ook misschien hebben kunnen overwinteren... in de Champions League. Zouden ze daar ver in kunnen komen. En uh, ik, ik las toch bij verbazing... dat ziektes een echt weg mag. Hè. Als daar een goed bot op binnenkomt... en er is een Engelse club die hem um, um, volgt... Uh, als ze een goed bot doen, uh, dan kan hij weg zijn. Ja, er viel me nog iets op in de slotfase... waarin Ajax heel duidelijk op de counter gaat spelen. Tegen Go Ahead Eagles. Er was nog een defensieve wissel zelfs ook. Palsen kwam erin. Uh, ging een aanvaller uit. Ik weet even niet meer wie. Uh, heel erg defensief, dan denk ik... dit is toch niet AC Milan in de kwartfinale... van de Champions League, bij wijze van spreken. Dit is toch een competitiewedstrijd waarin je ook... als je dan een corner krijgt nog in de slotfase... toch wel meer, iets meer dan één persoon... in het 16-metergebied kan neerzetten. Ja, maar Henry, dat is uh, professioneel. En, uh, en Ajax anno 2014? Ja, zeker. En dat zeker. pikken ze dus ook in Amsterdam? Ja, dat maakt toch niet uit. Het resultaat is ook... voor uh, het prachtig voetballende Ajax... ik heb het even over de geschiedenis... Uh, het resultaat is heilig... Ja. Dus dat hoort erbij. En het doet pijn aan je ogen om te zien dat er een corner wordt genomen. Er staan twee mannen bij een hoekvlag en dan zie je maar één iemand uh, daar lopen uh, bij de keeper. En die krijgt hem natuurlijk ook niet. Nee, dat is allemaal voor tijdwinst. Dat hoort erbij. Dan laat Feyenoord steken vallen. Vitesse laat een steek vallen. Kortom. Nou ja, we weten natuurlijk niet wat Twente had gedaan. Hè. Ik bedoel, uh, ja, Feyenoord, ik, ik kan me bijna niet meer voorstellen... Ze laten het iedere keer afweten op de, op de cruciale moment. Ik kan me niet voorstellen dat ze een serieuze bedreiging vormen... voor Ajax, voor het kampioenschap. Aan de andere kant, ze komen nog begin maart een keer Ajax naar de Kuip. Dus nou, in Rotterdam zijn ze er altijd van overtuigd... dat daar de, de punten gewonnen gaan worden. Nou ja, plus het is in deze competitie toch veel te vroeg... om definitieve conclusies te trekken. Nee, dat, dat moet je ook niet doen. Maar uh, Vitesse schrijf ik ook zeker niet af. En Twente ook niet. Uh, maar wat mij wel opvalt is dat Ajax akelig constant is. Ze hebben nu al een reeks volgens mij van een wedstrijd of zeven... die ze achter elkaar gewonnen hebben. Ja. En uh, ja, hij heeft zijn middenveld uh, gevonden. En uh, ja, Sim de Jong staat dan daardoor niet meer op middenveld... maar in de spits. Maar goed, die is ontzettend... Blessure gevoelig. En ja, dit goede middenveld wat hij heeft uh, gekozen in Frankfurt plus Siem de Jong. Uh, ja, dan denk ik toch wel eigenlijk de beste, beste papier heeft. Hoor. Maar ja, Vitesse, ik vind het helemaal niet zo gek dat, uh, dat NEC in zo'n derby beladen wedstrijd uh, de, de punten pakt. En het was ook uh, volslagen verdiend, maar uh, ze hebben zo'n mooie brede selectie, Vitesse. Die gaan nog uh, lang meedoen. Ja. Jumping Amsterdam, inmiddels in de barage bezig. Ed van der Bent. En dat is de Belgische een partij die inmiddels al een fout heeft gemaakt. Ze ging heel snel ging ze rond en dat leek een bijna leidende tijd te worden. Maar nu is die versnelling eruit en eindigt in 39 seconden 55 honderdste toch nog altijd een, uh, ja, even kijken. Bijna de snelste tijd. Want uh, wat de snelste was van Anne-Sophie Godard. Die ging wat al te snel. Die frelle Française maakte drie springfouten. Want door die snelheid gaat het dan wat vlak. En uh, je moet dus echt delicaat in die barrage kijken van hoe verdeel ik het. Neem ik vloeiende lijnen? Of doe ik hele korte lijnen? Of ga ik uh, heel hard aanzetten? Maar dan gaat het wat vlakker. En uh, daar gaan we er nu nog even voor zitten. Want dan komt de eerste van de vijf uh, Nederlanders. En wel Jeroen Dubbeldam. Niet de minste. En hij rijdt dus zeer uh, hij kijkt nog eens even om uh, te zien dat uh, licht alles goed is. Er is iets getoucheerd. Is er een balk die uh, bijvoorbeeld zo half op die lepel ligt? Want dan zou hij er heel makkelijk bij de lichtste aanraking weer uit kunnen gaan. Dat is de professional die voordat hij dus uh, gaat starten, want er gaat een signaal, dat moet je binnen 45 seconden gestart zijn. Maar die neemt daarvoor uh, de tijd die hij nodig heeft. En uh, om gewoon als professional te kijken van uh, hoe staat het er voor het parcours. Hoe, wat voor risico's gaat hij nemen? Gaat u naar de oude de hindernis 1, 2 en 3 als eerste lijn. Een uh, rustige opbouw. Maar je ziet al duidelijk die versnelling die hij probeert door te voeren. Maar daar op die tweede komt hij net iets te kort. Te veel misschien aan de zijkant. Op rechts van die hindernis op die stijlsprong. En maakt hij een uh, fout. Maar hij blijft toch uh, goed daar kort wenden. Wil nog een goede tijd neerzetten. Of schoon hij dus niet ene springfout heeft gemaakt. En we inmiddels uh, twee foutloze ritten hebben gehad. Tweede die van Alex Duffy en van Jos Lansink. Die er ook voorlopig in die baragestand. over de Extra hindernis die is toegevoegd als uh, voorlaatste sprong waar hij nu overheen gaat. En dan naar de laatste in de tijd van uh, een goede tijd doorzet die toch neer. Kijk eens even, 38 seconden, 95 honderdste. Wat sneu van die ene fout. Jos, uh, voor Jeroen Dubbeldam. We gaan nog eventjes terug naar uh, Arnhem. In het Gelderdoom werd gespeeld Vitesse NEC 1-1. NEC pakt een punt in Arnhem en het zorgt voor een trotse trainer Anton Janssen. Ja, absoluut. Trots, uh, uh, trots op de ploeg. En uh, de manier waarop we gespeeld hebben, we hebben een, uh, een heel uitdagende week gehad. Met uh, Eerst Den Haag, wat heel erg belangrijk was. Toen uh, voor de beker Utrecht en nu uh, de derby. Nou, daar zijn we prima doorheen gekomen. En de manier waarop uh, stemt uh, me zeer trots en tevreden. Wanneer dacht je op de bank van, nou, dat gaat goed uh, vandaag. We gaan nu wat halen. Nou goed, gedurende de wedstrijd krijg je steeds meer het vertrouwen natuurlijk. De openingsfase was wel heel duidelijk voor Vitesse. Het initiatief denk ik was gedurende de wedstrijd wel voor Vitesse. Maar, maar kansen? Precies, maar de momenten, bij momenten hebben we prima gevoetbald. En we hebben er meer, meer kansen gecreëerd dan Vitesse denk ik. Ja goed, dat is wel iets wat we ons wel mogen verwijten. Dat we niet meer doelpunt hebben gemaakt.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 Dat was je dicht bij die winsten, als je die laatste kansen nog ziet. Hikden echt een centimeter. Ja, ja dat zijn, uh, we hebben echt uh, prima mogelijkheden gehad. En, uh, ja, je doet op die uh, bal van Jeffrey. Waar uh, Michael net niet bij kon. Ja goed, als je, uh, ja, als je, dat, als je die, die afmaakt, dan zou het ook uh, dat zou, dat zou prachtig geweest zijn. Maar uh, de laatste fase kwam Vitesse nog even heel gevaarlijk. En, uh, dus al met al kunnen we tevreden zijn met 1-1, denk ik. De laatste uitoverwinning is ontzettend lang geleden, maar hij komt al dichterbij. Ja, als je het zo ziet, dan, dan kan het niet lang meer duren. Maar goed, de komende twee wedstrijden zijn twee, twee thuiswedstrijden en dan gaan we uit naar Feyenoord. Dus dan moet dat daar maar gebeuren. Oh, dus een opgewekte Anton Janssen, de trainer van NEC... dat wel nog altijd laatste staat, maar toch een punt pakte vandaag. En toch ook alweer 19 punten heeft in 20 wedstrijden in de eredivisie. Zometeen na vijf kijken we naar alle wedstrijden van dit weekend... en ook over de grens naar het buitenlands voetbal... en de afloop van Jumping Amsterdam.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 20 minuten gebeld worden, 20 sms'jes en tot 35 mb-internetten in 43 landen. Ideaal voor bijvoorbeeld wintersport. Voor maar 2 euro per dag. Power to You, Vodafone. Het meest luxe resort, Hof van Saksen. Kijk voor de beste last minutes op HofvanSaksen.nl. Vakantie? Maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokalen zijn en andere cultuur leren kennen.